The day fall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 But they fall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 Hand to me. Yeah. Baby show me what you need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 Geef je de morgen terug, zolang ik je niet een verlies, vind ik het dus spel mijn weg met jou.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 Tina Queste un giorno che ricorderai Alzati in fretta e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 Het meisje van de drummer van de band. Daar gaat bloesje met dat leuke bloesje. Bloesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band. Die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 Leuke vriend echt een leuke vriend Had made a mess of me, your confession.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 Van den Nieuwelaar liet zich onder meer inspireren door Gerrit Rietveld en De Stijl. Een van zijn bekendste ontwerpen is het kastensysteem Amsterdammer uit 1973 voor Pas toe. Zijn ontwerpen zijn tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam... Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Museum of Modern Art in New York. Aldo van den Nieuwelaar is 65 jaar geworden. Het weer wisselend bewolkt en langs de kustbuien die zich uitbreiden naar het binnenland vanmiddag. Het wordt maximaal 15 graden.